van de Koningen der Aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken der nieuwe atmosfeer en alle oog zal hem zien die in hem doorstoken zijn en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal de almachtige Het is een waagstuk om in het kader van dit werk fragmenten uit de openbaring van Johannes te overwegen. Want er zijn vele redenen die een serieus mens zouden moeten lopen... van zulke overweging af te zien. Een grote schare van bijbelverkrachters heeft zich door de eeuwen heen op het openbaringenboek geworpen. De analyses verschenen bij honderden en de preken daverden, met als resultaat een gevoel van weerzin bij ongetelde duizenden en een daverende lach bij de miljoenen. Een gevoel van grote onmacht om te verstaan moeten ieder aangrijpen bij het lezen van die wonderlijke en machtige visioenen van Johannes. En toch is daar steeds weer die onweerstaanbare aantrekkingskracht... die de mens voert naar het laatste Bijbelboek. Door de jaren heen hebben wij ons in onze publicaties vergehouden van de openbaring omdat wij ook zelfs maar de schijn wilden vermijden, deel te nemen aan het koor der speculanten. Doch nu gaan wij zwichten voor een drang die machtiger is dan onze tegenstand en gaan wij u verhalen uit dit gouden ende van het boek Gods. Want de tijd is nabij. Iedere wereldgodsdienst heeft een mysterie geschrift. Een geestelijk testament ten dienste van de ingewijden en hun leerlingen. En met onvergankelijke luister straalt het christelijke geestelijke testament... in de openbaringen van Johannes. Verwarnemer profetische boeken met mysterieleer. Profetische boeken... Zijn er in de Bijbel vele? En ongetwijfeld bevatten de mysterieboeken ook profetische elementen. Doch er is een scherp onderscheid te maken tussen openbaringen en profetieën. Openbaringen worden gegeven aan bevrijde, ontheven mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. ...en in een zekere vergeestelijke staat verkeren. Profetieën worden gericht tot hen die in duisternis wandelen... ...en uit de aarde aard zijn. Openbaring betekent goddelijke kennis. Profetie, goddelijke verontrusting. Openbaring wil zeggen genade. Profetie is oordeel. Nu zijn genade en oordeel dikwijls verweven met elkander. Maar het oordeel kan niet worden gelezen... als men niet rijp is voor de genade. Wellicht begrijpt de lezer nu de reden... waarom de geestelijke druktemakers... immer weer met lege handen staan... Men zou zo gaarne de kosmische, astrologische en wijsgerige zin der apocalypsis verstaan. Doch men kan het niet, omdat men het pad niet wil. De zegelen, brieven, bazuinen en visioenen kunnen voor de lezer dan eerst werkelijk gaan leven... ...wanneer de genadevibraties van binnenuit zijn wezen doorlichten gaan... Het openbaringenboek is krachtend zijn wezen als een doolhof waarin je ongetwijfeld verdwalen kunt. Doch daar is ook een fijne draad die door alle zalen en gangen heen kan voeren met grote zekerheid. Bij de theologen was het eertijds een ernstig punt van overweging of de auteur van de Apocalypsis, Johannes de Evangelist of Johannes de oudste geweest is. Voor ons is de auteur de verheven hierofant... der christelijke mysterieën, Jezus Christus... sprekende door iedere leerling op het pad... die de voornoemde genade heeft ontvangen. Daarom betekent Johannes dan ook... God is ons genadig geweest... De openbaring der christelijke mysteriën is dus deel van hem of haar... die deel heeft aan de genade der komende grote reddingsprocessen. Er wordt zulk een leerling bevolen om in acht te nemen... hetgeen in het magische evangelie beschreven wordt. En wel zeer dringend, want de tijd is nabij... Hij kan dit bevel slechts opvolgen wanneer hij bij het voorlezen en aanhoren de profetie volkomen begrijpen kan. Ten einde hem tot dit dwingende begrip te voeren worden deze lessen geschreven. Hij kan evenwel alleen begrijpen wanneer hij dienstknecht wil en kan zijn en in bloedsgemeenschap des harten met Christus leven gaat. Zo iemand, na de lezing van het voorgaande, nog mocht twijfelen aan de zeer hoge en uitzonderlijke plaats die het openbaringenboek ten opzichte van de andere bijbelboeken inneemt, dan zal hij na het kennisnemen van de opdracht wel tot andere gedachten komen. De opdracht luidt, dat Johannes zich moet wenden tot de zeven gemeenten die in Azië zijn. Het gangbare begrip omtrent deze zeven gemeenten... is het tegendeel van verheven. Men veronderstelt in het algemeen... dat hier zeven kerkelijke gemeenten in Klein-Azië bedoeld worden. Doch... Zij die ingeleid zijn in de taal der Christus-mysteriën weten wel beter. Aschia vestigt onmiddellijk de aandacht op de drievoudige logos en zijn orde, zijn wereld waarin de werkelijk bevrijden verblijf houden en waartoe ook de slapende en ontledigde hemelse persoonlijkheid behoort. Dit hoogste drievuldige wezen, die is en die was en die komen zal, zendt in iedere concentratie van oerstof, waarin hij zijn majesteit, liefde en kracht tonen wil, zeven stromen van dynamische krachten die voor zijn troon zijn. Corresponderend met deze zeven krachten zijn er ook zeven stadia van geestelijke ontwikkeling. Zeven groepen en zeven treden van geestelijke beïnvloeding. Zich openbarende in of namens Asia, de drievoudige godheid. Verkeerdelijk heeft men in esoterische kringen gedacht en geleerd... dat er zeven afgescheiden mysteriescholen zijn met een hogere samenbinding, een soort van internationale, bekend als de witte loge. De zeven scholen zijn echter niets anders dan de zeven uitingen der zeven oerkrachten, de heilige zevengeest, door alle tijden heen werkende in alle sferen van onze kosmos. In iedere wereldgodsdienst worden deze zeven oergeesten bekendgemaakt en moeten de zonen der mysteriën de zeven trappen bestijgen, de zeven toetsingen ondergaan, de zeven wetten beheersen en de zeven genadegaven smaken op een bepaald plan van ontwikkeling. De proloog kan nu met voldoende duidelijkheid gelezen worden. Er is een openbaring Gods in deze wereld, een heilig mysterie, dat in en door Jezus Christus in deze era wordt gereikt aan allen die zich daarvoor hebben vrij en geschikt gemaakt. Het heilig mysterie raakt zulk een Johannes aan. En deze kan niet anders dan krachtend zijn wezen, getuigen van alles wat in deze overschaduwing tot hem komt. Allen die met begrip zulk een proces bij een der broederen gadeslaan, is het een zaligheid, de zaligheid der blijdschap, waar een der verlosten het licht naderen gaat. Doch de Johannes zelfe, richt zich in zijn worsteling tot de zeven gemeenten die in Asia zijn. Dat wil zeggen, de zeven aanzichten van zijn hemelse gestalte. Deze gestalte die slaapt, die nochtans is, die eenmaal was en die volstrekt wederom komen zal, wordt door een machtwoord door een goddelijk mantram opgeroepen. Zij wordt opgeroepen door de zeven geesten, den heiligen zeven geest die bij en van God is, en door Jezus Christus, den hierofant van het christelijke mysterie, die de Johannes heeft voorgeleefd als eerstgeborene uit de doden, op welke wijze het hemelse lichaam moet worden gewekt door de natuur van het aardse lichaam heen. In deze heilige tegenwoordigheid vangt Johannes aan met zijn taak.